Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Freddy van Teng met het NOS-journaal. De 3FM-actie Serious Request, de lifeline, heeft 1,4 miljoen euro opgebracht. Het radiostation heeft samen met het Rode Kruis dit jaar geld ingezameld... voor slachtoffers van mensenhandel. Mensen konden geld doneren of tegen betaling een plaat aanvragen. 3FM-dj's liepen de afgelopen week van Goes naar Groningen. Vanaf 2004 werd de 3FM actie jarenlang gehouden in een glazen huis... waar de dj's zichzelf opsloten. Sinds vorig jaar lopen de dj's juist. De vrijwillige brandweer in Australië dreigt uitgeput te raken, zegt een commandant. Sommige vrijwilligers zijn wekenlang in touw zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. En zelfs de onkosten voor hun uitrusting en eten en drinken betalen sommigen uit eigen zak. Er zijn vrijwilligers die leningen afsluiten om het financieel te kunnen rooien. Er ontstaat ook een tekort aan materieel. Australië heeft het grootste vrijwillige korps ter wereld, zo'n 200.000 mensen. De premier beloofde vrijwilligers die in de publieke sector werken vanochtend 20 dagen betaald verlof. Maar mensen bij private bedrijven of met een eigen bedrijf hebben daar niets aan. Op de Russische erebegraafplaats in Leusden... zijn vandaag 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Ze waren gevangen genomen door de Duitsers. Op hun grafstenen stonden jarenlang verkeerde en onvolledige namen. Dit jaar werd na langdurig onderzoek een deel in ere hersteld. En het voorarrest van de vader van het jongetje dat vorige week in het kanaal bij Tenarlo terecht kwam, is met 14 dagen verlengd. Het jongetje van drie raakte zwaar gewond en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn vader wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. Het weer, vanavond en vannacht buien, aan zee mogelijk met onweer, het wordt de graden of vijf. Morgen eerst buien, later meest droog met wat zon en de maxima liggen dan rond de acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. De kerstboom glans, het is feest in het heen. Fijne dagen en